In de Duitse stad Koekshaven ligt sinds dinsdag een cruiseschip met duizenden werknemers van TUI voor anker. Eén persoon aan boord is positief getest op het coronavirus. Er zitten geen gasten op het schip. Het was namelijk door TUI Cruises ingezet om de bemanning van de andere cruiseschepen terug naar huis te brengen. In totaal zijn 2890 mensen aan boord. Ze blijven daar in quarantaine tot iedereen is getest op het virus. Iedereen die met de hoge snelheidstrein van Thalys en Eurostar reist... moet vanaf morgen een mondmasker dragen. Dat hebben beide bedrijven besloten vanwege maatregelen... die verschillende landen nemen tegen het coronavirus. Mensen die geen masker dragen kunnen worden geweigerd in de treinen van Eurostar. En ook kunnen ze een boete krijgen van de Franse of Belgische autoriteiten. De dolfijn die gisteren in het havengebied van Amsterdam terecht is gekomen... zwemt daar nog steeds... De stichting SOS Dolfijn gaat vandaag opnieuw proberen om het dier naar zee te lokken. De dolfijn is met een vrachtschip vanuit Frankrijk naar Nederland gezwommen en kon op die manier door de sluizen van IJmuiden komen. Gisteren mislukte een poging om het dier met een andere boot richting de sluizen te lokken. Volgens SOS Dolfijn heeft de dolfijn genoeg te eten, maar bestaat de kans dat hij wordt overvaren in de drukke haven. En ook is het brakke water slecht voor zijn huid.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 Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook vandaag weer de komende twee uur de presentator van dienst. Op dit tijdslot tijds uh, wordt normaal altijd uh, ZFM Jazz verzorgd. <kijkt> en aangezien ik ook tot dat team behoor, heb ik besloten om de komende twee uur... ZFM Jazz te gaan verzorgen. Wat u ook al hoorde in de jingle. Daarnaast natuurlijk de gewone onderwerpen. De Jelmer die ik aan de lijn heb in het eerste uur. En Ben Zonneveld in het tweede uur. En het, was een, het is een speciale dag vandaag. Want vandaag zou de Grand Prix verreden zijn. Toen ik vanochtend naar de studio reed. Zag ik gelukkig in het dorp al veel start-finish vlaggen. Uh, hangen uit de Zandvoortse huizen om uh, dat nog eens extra te onderstrepen. Na het nieuws van 11 uur ga ik daarom ook nog even praten... met uh, de directrice van het Zandvoortsmuseum, Hilly Jansen... over de Formule 1 tentoonstelling die daar op dit moment is. En al kunnen we daar niet binnen, heb ik begrepen, die kan toch virtueel bekeken worden, maar daar gaat Hillions aan het begin van de tweede uur alles over vertellen. Door de week bij mijn andere programma heb ik meestal een artiest van de dag. Het eerste uur heb ik gekozen niet voor een artiest, maar voor een thema. We moeten tenslotte allemaal thuis zitten, het grootste gedeelte van de dag. Vandaar dat ik heb gezocht naar allemaal jazznummers met het woord home in de titel. En dat is dan het volgende nummer ook van de zangeres Dakota Staten. U hoorde overigens als openingsnummer Come Sunday, zondag vandaag, van Andre Previn... met Lowe op gitaar en Ray Brown op bas. Maar dan nu Dakota Staten met de Many Album Big Band als begeleiding. Zij zingt de standaard A House Is Not A Home. Is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you. Good night. A room is still a room. Even when there's nothing there but glue. broken heart Now and then I called your name and suddenly your face appears But it's just a crazy crazy game It ends, it ends in tears. Darling, have a heart. Don't let one mistake keep us apart. be there still in love with me dat was Cannibal Adderley met het nummer You'd Be So Nice To Come Home To. <coughs> Daarvoor hoorde u Dakota Staten met de ritmesectie van de Many Album Big Band met The House Is Not A Home. Het is wel eens aardig om van één en hetzelfde nummer twee verschillende uitvoeringen achter elkaar te laten horen. Dus ik heb You'd Be So Nice To Come Home To... Een Classic van Cole Porter. Uh, weer een keer klaarstaan. Maar nu in een gezongen uitvoering van de zangeres Helen Merrill. You'd be so nice to come home to. Dat was Helen Merrill met haar interpretatie van... You'd be so nice to come home to. En die prachtige trompet-solo met die gouden klank... Eh, werd geblazen door de veel te jong overleden Clifford Brown. En verderast hoorden we ook nog op de bariton Danny Bank... Eh, en eh, op Bas Milt Hinton, Ossie Jones op drums. En dat was een arrangement van Quincy Jones. Een opname al een tijdje geleden... Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog, in december 1945 werd dit nummer opgenomen. In een uh, wat licht jazzprogramma, wat ik vandaag presenteer, omdat ik weet dat er niet alleen de vaste jazzfans afstemmen om 10 uur. Maar nu in verband met de speciale uitzendingen ook veel andere luisteraars. Uh, houden we het een beetje licht qua jazz. En een van de vaste waarden. Van de vorige eeuw in de jaren 40, 50 en 60 was natuurlijk Errol Garner. Ik zei het al bij het begin, het thema is het woord home in de titel van de nummers die ik draai. En we gaan dan ook nu luisteren naar Errol Garner op piano, John Levi op bas, George de Hart op drums met Back Home in Indiana. En dat was Errol Garner. Voordat we rond half elf naar de laatste nieuws van uh, Jelmer gaan luisteren, nog even één nummer en dat is van Nat King Cole, begeleid door het George Shearing Quintet, met het nummer Guess I'll Go Back Home This Summer.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 Het quintet van George Shearing hoorde u ook nog een orkest uh, onder leiding van Ralph Carmichael met een hoop strijkers. Jelmer, goedemorgen. Goedemorgen, daar ben ik weer. Daar was je weer. Goed je te horen. Jelmer, op deze toch wel trieste dag, want we hadden de Formule 1 gehad ja. vandaag uh, en nou... Ik zei het al bij mijn inleiding vanochtend. Godzijdank zag ik wel een hoop finishvlaggen in het dorp hangen. Dus we proberen er onder wat van te maken. Maar vertel, wat heb jij op deze dag voor nieuws voor ons? Ja, om te beginnen ook over de Formule 1. Want natuurlijk uh, vandaag om tien over drie zou na 35 jaar de Formule 1 race weer terugkeren op Zandvoort. Maar dit gaat natuurlijk uh, helaas niet door. Dus uh, we moeten hopen op een extra groot feest natuurlijk volgend jaar... Maar wat uh, enkele lichtpuntjes uh, uh, is bijvoorbeeld dat er uh, in, in juli komt er een, een nieuwe uh, videogame uit. Uh, Formule 1 2020 dat is de opvolger van 2019 en in deze game uh, zit ook het circuit Zandvoort waar je dan op kunt rijden. En uh, de makers van Formule 1 hebben een trailer gemaakt uh, met, Max Ver, met Max Verstappen in die game die... Uh, een ronde rijdt over het circuit van Zandvoort. En uh, daar zie je een uh, heel realistisch beeld uh, uh, gemaakt in die game met uh, de nieuwe bochten. En, en natuurlijk ook de tribunes met het uh, publiek uh, zitten daarbij. Oh, wat gaaf zeg. Dat ook, Komt hij op ja. Playstation uit? Uh, ja, ook. En ook op, uh, voor de PC. Oh, wat fantastisch. Dus, Dat is leuk nieuws. Ja, zeker. En dan nog, uh, om af te sluiten, vanmiddag om drie uur zendt uh, NOS Studio Sport. Uh, die is dan toch nog in Zandvoort. Op het circuit haalt uh, presentator Dionne de Graaf samen met onder meer Jan Lammers en Gijs van Lennep, Lennep uh, herinneringen op, aan 35 jaar Formule 1 in Zandvoort. Met beelden van spectaculaire races, interviews en achtergrondreportages. En natuurlijk uh, schitterende inhaalmanoeuvres die zijn gedaan op uh, het circuit. Uh, de afgelopen tijd dat de Formule 1 hier nog was. Dus uh, dat is allemaal te zien op de tv vanmiddag vanaf drie uur. Ik ga dan... zeker kijken. Ja toch? Ja. <laughs> uh, dan nog uh, SV Zandvoort heeft laten weten dat er de trainingen voor de jeugd uh, weer te gaan hervatten. Er zijn nog wel enkele obstakels waar gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld als een speler een blessure heeft, hoe ze daar dan mee omgaan. Uh, met een beetje medewerking en definitieve goedkeuring van de gemeente... wordt er vanaf 6 mei uh, weer gestart met uh, die trainingen. Aan dringend verzocht om zich langs de lijn aan de protocollen te houden. Natuurlijk van de anderhalve meter afstand bijvoorbeeld. Uh, ook de stand voor de hockeyclub gaat de jeugd weer trainen. Uh, de club heeft zich geconformeerd aan het protocol betreffende de roep. Uh, even kijken. Binnen het gebied van de club... Uh, geldt ook een speciaal protocol. Dus uh, als daar allemaal aan wordt gehouden, dan worden die trainingen ook vanaf 6 mei hervat. En sinds 29 april is de jeugd van de Sanfordse tennisclub ook weer op de banen te vinden. Uh, er worden weliswaar alleen uh, lessen gegeven aan uh, de mensen binnen de club. En uh, de, uh, degenen die niet uh, hoeven te trainen, die zijn ook niet welkom om uh, dan... ...toch daar te zijn. Alleen als je echt uh, komt voor de training op een bepaalde tijd, dan uh, is dat georganiseerd. Uh, dan nog het volgende. Uh, trompetblazers in het hele land staan klaar om maandagavond 7 uh, minuten voor acht uur mee te blazen met het taptoe-signaal... ...dat het 7 minuten stilte tijdens de dodenherdenking inluidt. De belangstelling om een toontje mee te blazen is enorm en... Uh, deze bijzondere actie is bedacht door uh, de Oranje Stichting Etteleur. Uh, uh, uh, de Oranje Stichting reageerde op een oproep van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... om alternatieven te bedenken voor uh, de traditionele herdenking en de viering in mei. De dagen verlopen totaal anders nu de coronamaatregelen actief zijn. En, uh, de actie voor komende maandag betreft een oproep aan alle uh, trompetblazers aan Nederland... Uh, hem wordt gevraagd om op 4 mei om 19.58 uur het signaal TAP-toe infanterie te blazen. Dat kan in de voortuin, midden op straat, op een plein, bij een verzorgingsthuis of een ziekenhuis of misschien zelfs boven op uh, de kerktoren. Waar dan ook, als mensen het maar kunnen horen, is de oproep. Uh, dan nog om af te sluiten, ZFM heeft ook een speciale programmering uh, gemaakt die speciaal in de teken staat van 4 en 5 mei. Uh, bijvoorbeeld op 4 mei, uh, zonder Sandvoortse herdenkingen voorbij te laten gaan, heeft ZFM een speciaal tv-programma geproduceerd met films en interviews. En op 5 mei zal een radioprogramma worden gewijd aan het thema Bevrijding, met medewerking van uh, Sandvoortse veteranen. Dus dat is wel uh, heel erg bijzonder, natuurlijk. Het programma op 4 mei wordt vanaf 6 uur 's avonds uitgezonden op Psychokanaal 40. ...en ook op uh, het YouTube-kanaal van Zettig en Zandvoort. Onder andere uh, in het programma is het een gesprek met Rabijn Spiro. Daarbij zal hij het gebed uitspreken dat al jarenlang uh, onderdeel is van de herdenking bij het Joods monument in Zandvoort. En aan, aansluitend wordt de film Redeeming Angel vertoond met een korte toelichting van Volker Bloemen. En uh, ja... Zo is er nog veel meer uh, te zien uh, in dat programma, uh, morgen en overmorgen. Het programma wordt afgesloten met een overdenking van de burgemeester David Molenburg... en een korte film over Hanni Schacht, uh, gemaakt door Ayla van Kessel... die haar film ook zal toelichten in dat programma. En uh, op 5 mei staat er ook een programma klaar uh, om af te sluiten. Wordt er om 10 uur in de ochtend een kort ZFM-programma gepresenteerd met burgemeester David Molenburg en veteranen. Dit wordt gevolgd door een radio-thema-programma van, uh, van jou, samen met uh, van, vijf, uh, van 75 jaar bevrijding gaat het over met Engels, Amerikaanse en Nederlandse muziek. Dus uh, ja, een bomvol programma op 4 en 5 mei. Oké, okay, Jelmer, hartstikke bedankt voor uh, al ja. deze mooie berichten weer. En we spreken elkaar morgen. Ja, helemaal goed. Oké, okay, bye. Doei, doei. Bye. Wie luisterde u? Ik ben benieuwd of luisteraars uh, dit herkenden. Het was het nummer Home at Last van de CD Jubilee uit 2001. Een By Leo uh, CD. Het merk van Louis van Dijk, uh, van Frits Landersberg en Jeroen de Rijk. En het was inderdaad Louis van Dijk die dit nummer speelde, begeleid door Bart van der Lee op trombone die ook duidelijk aanwezig was op dit nummer. Met Edwin Corzilius op bas, Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk. Percussie, opname dus uit 2001. En daar is Ella Fitzgerald. Baby, won't you please come home? Ain't these tears in mm -hmm. these eyes mm -hmm. Tell her Wat een heerlijke opname van Ella. Uh, u weet, de trouwe luisteraars naar ons ZFM Jazz programma... weten dat ik een uh, grote liefhebber ben van pianist Gene Harris. Uh, voordat hij onder eigen naam ging optreden... met uh, Gene Harris Quartet en Gene Harris uh, Whatever... Uh, had hij zijn eerste groep, die uh, noemde hij The Three Sounds... waar hij piano speelde... Andrew Simpkins de Bas en Bill Dodie Drums. We gaan luisteren in die bezetting naar een nummer uit 1959... uitgekomen op Blue Note. Het thema was home, wist u het nog? Dus we gaan luisteren naar Going Home. <treeks> En zo stierven de klanken van Going Home langzaam uit. Uh, tijd voor wat vrolijke Big Band muziek. Max Gregor en de Rias Big Band uit Berlijn met Flying Home. En dit is nogal een heel lang nummer, dus ik draai hem even langzaam weg. Om vervolgens te gaan luisteren naar het laatste nummer voor de nieuwsberichten. Ernestine Anderson met Down Home Blues. tonight.